Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Estland begint vandaag een grote NAVO-oefening. Er doen 15.000 militairen aan mee. Estland grenst aan Rusland, maar volgens de NAVO was de oefening al gepland... voordat de oorlog in Oekraïne begon. Ook Finland en Zweden helpen mee met de oefening. Die twee landen gaven de afgelopen dagen aan dat ze ook lid willen worden van de NAVO. En dat is historisch, zegt deze hoogleraar. Dit doorbreekt decennia van neutraliteit en brengt de noordelijke landen dichter bij elkaar. Ze waren al vanaf 2014, hè, na de annexatie van de Krim door Rusland, bezig... om hun collectieve defensie gezamenlijk te verbeteren. Zeker in het noorden, rond het Arktisch gebied ook. Maar dat ze nu lid zijn van de NAVO, Zweden en Finland, dat is een enorme uh, verandering. Echt lid zijn Finland en Zweden nog niet. Alle NAVO-landen moeten daar nog mee instemmen. De keteltunnel in de A4 is weer helemaal open, maar het blijft waarschijnlijk nog wel even druk op de weg rond Rotterdam. Door twee ziekmeldingen bij Rijkswaterstaat kon er niemand toezicht houden op die tunnel en was het dus niet veilig om er doorheen te rijden. Het verkeer werd omgeleid. Rond 9 uur was de keteltunnel weer open. De politie heeft in Sittard twee mensen opgepakt die op een festival telefoons hadden gestolen. Een vrouw die naar Festival Groove Garden was geweest meldde zich bij de politie. Via een traceer-app werd haar telefoon gevonden in een huis. En toen de politie daar binnen ging kijken werden er nog meer telefoons gevonden van festivalgangers. De politie roept mensen van wie dit weekend ook de telefoon daar is gestolen op om zich te melden. Als er komend najaar een nieuwe coronavariant opduikt hebben we misschien wel een probleem... Wetenschappers en gezondheidsdeskundigen vinden dat het kabinet te weinig plannen maakt. Daardoor zou het zelfs bij een milde golf kunnen zijn dat we in lockdown moeten... omdat de zorg vastloopt, zegt collega Sander Zoerhaken. Het is niet alleen een ziekenhuis. Je hebt ook de huisartsposten, de praktijken... maar ook de wijkverpleging, thuiszorg. En als één schakel in dat geheel ja, bezwijkt... dan krijg je een soort opstopping van de patiëntenstroom. En ja, dan gaat het overal mis. De deskundigen vinden dat het kabinet de kop in het zand steekt. Er moet bijvoorbeeld meer haast worden gemaakt om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Het weer nog veel grijs en er zijn af en toe pittige buien met veel regen en soms zelfs hagel en onweer. Het is niet koud, max 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom...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 Ik kan het aanraden. Ik, ik, ik heb Martin Oei al een keer eerder gehoord ja. in de kerk. En het is ja. een, echt een bijzondere manier van spelen, wat hij heeft. Zijn ja. hele zijn zit erin, ja. als ja. ik het zo kan ja. zeggen. Ja, toewijding tot de ja. muziek. Ja. Toewijding tot de mensen voor wie je speelt. En Zeker. Dat is iets en voor vijf, euro, we en dat voor vijf euro hebben we nog. En dat voor vijf euro. Dan komt er, als mensen zeggen van ja, liest is ook maar liefst. Er komt dus ook nog een ballade van Chopin. Komt er tevoorschijn. Ja. De ballade Chopin in G Klein opus 23 wordt ook nog gespeeld. En van Schumann, een liefdeslied, ook nog. Ja. Dus het is niet helemaal liefst, hoestenliefst. Nee. <laughs> maar is, nou ja, dan is er voor ieder wat uh, is echt, te luisteren. Ja. En wel en allemaal beleven. in zijn, zijn stijl zijn en zijn stijl. liefde ja. voor uh, ja. 19e eeuwse pianomuziek. Ja, dus. Nou ja, ik zeg, uh, gaan... Wij gaan, wij komen. Ja, u moet gaan. Het is, de kerk is open, Min, minstens vanaf uh, half drie. Half drie en om drie uur begint en drie het concert. Begint het concert. Ja. En er uur. is ook nog een kleine pauze waar mensen altijd ja. nog een kopje koffie en een kopje ja, hoor, thee is kunnen. Is koffie ja, thee. Ja, het is ook heel gezellig altijd: Absoluut. Uh, bijeenkomst van iedereen die uh, elkaar ziet. Ja.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 En, uh, nou ja, en dan ja, we dat is uit. natuurlijk ook een hele beroemde. Hè? Ja, uh, absoluut, absoluut. En GT World Challenge is ook echt heel leuk dit jaar. Uh, was er altijd een spectaculair moment Maar uh, Valentino Rossi, de meervoudige wereldkampioen van de motorfietsen... die rijdt tegenwoordig ook in die klasse. Die heeft een contract bij Audi. Uh, dus die maakt zijn race in Zandvoort. Dus uh, echt een, uh, een, een motorsportlegende die uh, bij ons specifiek komt rijden. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, bijzonder... Dat, uh, dat dat gebeurt inderdaad. Uh, nou ja, de FIFA Italië is natuurlijk ook uh, heel leuk. Die maandag. Uh, dat ja, van absoluut. De maandag na de Pinkster. Ja. Of dat is de maandag. Hè? De Pinkster ja, de de de de de maandag. Uh, ja. ja, moet ik zeggen. Ja, uh, niets uh, zeg maar. Uh, dus, uh, ik zie twee dagen dat er, dat er even niks is. Nou, dat is heel bijzonder. Want eigenlijk is het gewoon normaal elke dag gevuld. Ja, dat klopt. Maar dus, uh, er zijn natuurlijk verschillende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld... Uh,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 gratis toegankelijk. Uh, de pinkster races zijn ook gratis toegankelijk, maar bijvoorbeeld FIFA Italia op tweede pinksterdag niet. He, dus nee. uh, ja, wil je een bezoekje het circuit brengen? Kijk dan gewoon altijd even op de website en dan kun je zien of je of je kunt komen. Dus in ieder geval wel zo de, dat ons terrein in principe op door de dagen over het algemeen weer gewoon geopend is. De, ja. Vorig jaar uh, en het jaar daarvoor heeft er heel vaak natuurlijk bewaking gestaan omdat we geen publiek mochten toelaten vanwege alle beperkingen. Maar dat, uh, daar zijn we gelukkig vanaf. Dus, ja. uh, heel frustrerend. Uh, ja, voor, uh, uh, ik zou tegen alles anders willen zeggen als je als je een keer langs het komt en, en de de poort staat open, uh, kom gerust een kijkje nemen. Ja.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 Hij eh, heeft natuurlijk ook heel veel geleerd van het afgelopen jaar. Eh, wat ik, ja, ik heb geen hele rare dingen gehoord. Hè. Dus het is dus, uh, fantastisch gegaan. Er het, het, het, het was een het, pinstoring. Het, dat was volgens ja, mij het maar enige goed, wat... Okay, maar ja, daar konden wij niks aan doen. Nee. Dat, dat was een nee. vrijdag. Dat was niet alleen op het circuit, maar dat was... Overal, overal. ja.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 to dance for the money they throw Papa would do whatever he could Freeze your little gossip Done. Dear, please, trans and please, We hear it from the people of the town. They call us Team sees, trans and please. But every night, all the men would come around and lay their money down.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 En ook voor deze wandeling meld u zich aan en kunt u meer informatie krijgen via de website van IVN Zuidkenderland NP middenstreepje -zuid of bellen naar 023 54 Dat gaat vij, nul, ik zeg dat nog een keer 023 541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 Goedemorgen ja, Leontien. Hi Irene, ja, Hallo, Was, was goed je goed weer aan het, aan het hardlopen? Nee, ik, was, ik, was, ik had mijn telefoon gewoon nog niet aan. Ik weet oh. niet, ik ben dan... pas <grijg> weg aan het, dat dan. Je, <grijg> je hebt een vrije dag en dan denk je hey, even niet. Ja, lief. nou dat is het vooral eigenlijk. En ik ga volgende week... Uh, goed, uh, oh, nou verhaal, ik ben even weg. Maakt dan niks Dan ben ik uit. al een beetje ja. in een andere stand, zeg maar. Ja. Maar gelukkig, goed. het is goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. De Grote glimlachroute. Ja, het gaat nu eindelijk gebeuren, hè? Het gaat gebeuren, vrijdag ja. 20 mei. Aanstaande, aanstaande vrijdag is het, ja. En, dat, ja, ja. en ik hoorde net al op de agenda, dus best wel te kiezen op zo'n dag. Ja. En, um, dus we moeten maar even kijken, hè. Wat is leuk om nu te delen voor de luisteraars? In ieder geval misschien even de praktische zaken. Ja, heel het, goed. Hoe dat? Het waarom, waarom misschien? Waarom weer. is waarom? ook heel belangrijk. Ja, de, de, de, het is een samenwerking hè, van verschillende sociale partners uh, in Zandvoort... van de Blauwe Tren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 is natuurlijk altijd al een mooie plek geweest om Prachtige uh, te zitten. Zeker, zeker. En nu, nu zit daar ook uh, dat nieuwe, hoe noem je dat, het lokale. Dat, lokaal, dat ja. nieuwe, nieuwe horecabedrijf wat erbij Horeca zit. horecabedrijf, superleuk, mooi. Mooi om ja, ook van alles te beleven. Ja. lenen, tijdschriften, uh, noem maar op. Het Juttershart. Hartstikke mooi, Frank Enner, uh, Hart. Burgemeester ja. Na Wijnlaan. Precies. Ook, ook een hele leuk. mooie plek.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 Uh, tijdens de open middag uh, tussen 1 en... Nou, om langs te komen, even kijken. 4? Nee. Tussen 1 en half 4. Uh, half 4, dus half 4, ja, Want als, als, ben je, niet, als, je, als, je, als ben je niet om 4 uur... Nee, dan ben je, dan dan al ben je niet klaar. Uh, nou ja, goed. Maar ik zie het al, ik het al. Schilderen van een blije kei. Oh. Ja. ja. Dat ga, en een work workshop schilderen van een blije kei... en kunst zie je samen, er is altijd iets te vinden. Ja.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 nee sorry en, daar ja. hadden we daar is handstroom ja, die allemaal al al al al al al. de blauwe tram de blauwe, de blauwe tram, tram. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja ja ja nou ja uh, ik uh, proeven en ontmoeten in de blauwe tram uh, dans met Anita Danen in de grote zaal ja ja luisteren in de grote zaal en de, ook een workshop ontspannen voor mantelzorgers natuurlijk ook heel leuk om, uh, om te doen in de bovenzaal ja en dan is er in de bibliotheek nog poëzie met Theo Chin Sue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 Goed, ja, de burgemeester 10. Opent het om 4 uur? Ja, 4 uur er is komt ook nog de burgemeester. En... Ordeonist, act. Nou, mis het niet. Het, het wordt een uh, ja. Wij gaan nu luisteren naar Samen okay. in Zandvoort. En wij zien elkaar ongetwijfeld volgende week vrijdag bij de Blauwe Tram. Ja, mij je moet je even niet zoeken, want ik ben even in een ander land. Oké, okay, dat maar maar maakt niks uit. Die zijn, zijn er allemaal wel. wel. Heel okay. goed, dus ik hoor, ik hoor graag later wat je ervan vond, Is goed. Oké, okay, ja? dankjewel. Hey, dankjewel. Hey, dankjewel. Ah, Fijne fijn weekend. Hoi, hoi. Doei, doei. Dag.